Uur. Gert Kluuk bij het NOS-journaal. Door werkzaamheden, grenscontroles en omleidingen... zijn er opmerkelijk veel files en vertragingen. Rijkswaterstaat spreekt van de drukste zaterdag van het jaar. In de loop van de middag stonden er ruim 50 files. In Assen is dit weekend de TT met duizenden motorfans. In Nijmegen is drukte door het concert van Bruce Springsteen. En tussen Arnhem en de Duitse grens... zijn grenscontroles vanwege het EK. Bij de Israëlische ambassade in Belgrado heeft een Servische politieagent een man doodgeschoten. Die had de agent beschoten met een kruisboog. De agent kreeg een pijl in zijn nek, die moest in het ziekenhuis worden verwijderd. Het Israëlische ministerie van Buitenlandse Zaken noemt het incident een poging tot een terroristische aanslag. De politie heeft in oog een bus vol passagiers van de weg gehaald. De APK was al jaren verlopen, net als het rijbewijs van de chauffeur. Zijn papieren waren verder ook niet in orde.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 Volgens analisten hebben veel mensen in Iran geen vertrouwen in de uitkomst. Het weer, zon en sluierwolken. Het is om 25 graden. Vanaf het eind van de middag in het zuidoosten en het oosten een regen- of onweersbui. Morgen opklaringen 20 tot 22 graden. Dit was het NOS journaal ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Bianca Damink van de ANWB. Momenteel zijn er geen bijzonderheden onderweg. Tot zover de ANWB Verkeersinformatie.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 Zandvoort heeft het. En jij beleeft het. Het ritme van ZFM. Op TV, radio en internet. ZFM. nu. Zandvoort op zaterdag. You never care for me Zo komen we even lekker binnen in het, het tweede uur. Toto hoorde je uit de jaren tachtig met uh, een van de allergrootste hits. Dat was uiteraard uh, Rosanna. Het tweede uur alweer van uh, Zandvoort op zaterdag. Met uh, Thomas de Jong en uh, mijzelf. Mie zelf en hij. Dag erop. Dag, hallo. <tept> hey, <hierig> ja, de, Nou ja, zo dadelijk gaan we het daar wel even over hebben. Want wij uh, zijn op zoek naar een uh, nieuwe hoofdredacteur. Ja. Voor uh, Goedemorgen Zandvoorts. Maar diegene die uh, wil reageren... die kan niet naar Zandvoort.nl uh, mailen. <laughs> nee, komt je bij de ZFF Ja, dan komt het bij de gemeente ja. aan. Dus uh, dat uh, gaan we straks, mag ook, uh, hoor, mag ook straks ook. nog even aanpassen natuurlijk. Ja. Uiteraard straks meer aandacht voor uh, dat bericht. Hoofdredacteur gezocht. En verder, wat gaan we nog meer doen? Ja, we hebben de evenementen natuurlijk. Vandaag ook weer Ibiza-markt op het uh, uh, en, uh, ja, dat En we hebben nog wat korte berichtjes tussendoor. En uh, we handelen nog even, want het is niet, volgens mij niet echt de dag van uh, Danny Makkely. Nee, want uh, <laughs> wat, wat, is, wat is er niet goed gegaan? Nou, uh, hij heeft uh, twee wedstrijden gefloten uh, op het EK. Alleen, uh, hij moet al naar huis toe. Hij moet al naar huis. Hij moet al naar huis. De achtste finales heeft, uh, heeft hij in ieder geval niet gered. Nee, Nederland en, uh, natuurlijk uh, op zijn slofjes. Nou, ook maar net hoor. Ja, dat waren ook oh, Zo. zo. zo. Dus, maar goed, daar komen we zo nog even op terug. Ja. Makkeli, nee. Ja, jammer. Ja. Jammer. Ja. Maar goed, het is niet anders. Als hij, doet Nederland... het, hij doet het ook wel een beetje zelf, hè? Als de Nederlands elftal wel maar doorgaat. Ja, precies. Nou, Roemenië, dinsdag. Roemenië. Anders kan je door. oranje... Wacht, die vliegt wat? Zo. <laughs> <laughs> anders, anders kan je oranje, oranje shirt <laughs> kan je ook wel wegdoen, Thomas. Ja, dat is ook zo. Ja, maar Roemenië moet wel te doen zijn. Ja, of? dat denk ik. Ik denk dat we nog massaal hebben. Dat we derde geworden zijn. Ja, tijd, en dan hebben we misschien een daardoor... daarna dat we weer tegen Oostenrijk moeten. Hè? Ja, nee, ja. Wat, wat was Oostenrijk toen het EK begon? Ja. ja. Begrijp je? hem? Ja. Dus. Dat okay. ah, was ook maar net hè, 3-2. Ja, net aan. Hé, ja, het hey, ja, was wel een mooie wedstrijd. Heel ja, zeker. spannend. Zeker spannend. Nou ja, heel veel weer te doen in uh, dit uur uh, Zandvoort op zaterdag. Je had het net over de Ibiza-markt. Een enorm populaire markt en uh, heel terecht. Want uh, het ziet er al heel fleurig uit uh, altijd. En je kan er ook hele leuke uh, dingen kopen. Ben je er wel eens uh, op geweest op die markt? Nou, heel eerlijk gezegd niet. Nee, nee. dat moet je echt een keer doen. Oké, okay. nou echt, misschien uh, zo meteen nog af. Echt leuke, leuke dingen ja. te zien op de Ibiza-markt. En uh, toen je het over de Ibiza-markt had, toen uh, denk ik meteen... Hé? Oh ja, deze had ik ook nog. weer een single ibiza Ja, die oh. had ik ook kunnen draaien. <laughs> maar dit is uh, People from Ibiza. Oh. Uh, Sandy Morton. En het is prachtig weer hier in Zandvoort. Echt Ibiza-markten weer. Vandaar ook deze Pip from Ibiza. CFM op 106.9 is... Zon, Zee, Zandvoort en zomerhits. Daar komt weer een mooie zomerhit aan. Hier is Maxi Priest en de Wild World.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 Dat was een, de zonnige zingel van Maxi Priest en The Wild Worlds. Zet je de slapen. op? Nee, wat ben je aan het lachen gewoon. <laughs> Ik zie je ineens een Nou ja, gewoon dus, ze gaan toch? Oh, oké. Okay. Ja, mooi temperatuur in, in de studio. Wil jij trouwens uh, hoofdredacteur worden bij uh, CFM voor Goedemorgen Zandvoort? <laughs> nou, en toen bleef nee, het nee, veel. Ja, nee, je hebt nee, het dan ja, Het is heel met leuk andere natuurlijk. Dingen. Ja, ja, precies. Nee, maar... ja, een leuke uitdaging en uh, daar ja. hebben we inderdaad een eh uh, voor. Nou ja, we zijn natuurlijk voor het uh, ja, inderdaad wat je al zegt, voor het actualiteitenprogramma Goedemorgen Zand wordt een, uh, een redacteur die het programma zelfstandig in kan vullen. Iedere zaterdag is dit radioprogramma, ja toevallig vandaag niet, tussen 10 en 12 uur live te horen vanuit de Rabbel Race Café in de Blauwe Tram. Ook voor andere functies kan de Zandvoortse omroepen hulp van vrijwilligers gebruiken. Zoals bijvoorbeeld het plaatsen van nieuws op de sociale media, inclusief het, het televisiekanaal en de techniek. Ben je nou nieuwsgierig en weet je wat er in Zandvoort en de omgeving speelt? Wil je ervaring opdoen bij het lokale radiostation en Zandvoort meehelpen? ...en verder ontwikkelen van een goed beluisterd radioprogramma... ...dan is ZFM Zandvoort op zoek naar jou. Wat ga je nou precies doen? Want het radioprogramma Goedemorgen Zandvoort is een begrip in de regio. Zoals gezegd, elke week komen er verschillende gasten naar de uh, ja, ja, locatie of studio... ...om te praten over de onderwerpen die uh, spelen in de actualiteiten. Aan jou is dan de taak om de juiste gasten te selecteren... Nou ja, denk dan bijvoorbeeld aan ondernemers uit Zandvoort, uh, raadsleden, burgemeester. Uh, maar ook inwoners zijn welkom in het programma. Zolang ze maar een goed verhaal hebben. En dan is aan jou als redacteur de belangrijke taak om de onderwerpen... in uh, samenspraak met de presentatoren te bedenken en de juiste gasten te regelen. Ja, en vorige week ook op het uh, circuit. Dus uh, je bent helemaal in uh, heel Zandvoort. Uh, kan, kan je op locatie staan ook. Ja, zeker. Ja, en uh, er gebeurt natuurlijk genoeg in Zandvoort uh, waar je mee uh, creatief... Uh, ...op los kan gaan, zeg maar. Zeker weten. Ja, en het is handig natuurlijk als je al een netwerk hebt... ...maar je kunt dit natuurlijk ook in een versteld tempo opbouwen bij ZFM. Um, het gaat om een vrijwillige functie. We bieden je een leerschool aan... ...en de kans om je eerste stappen in de journalistiek en de radiowereld te, te zetten... Je woont in Zandvoort en hebt affiniteit met de, uh, uh, met de regio. En daarnaast beheer je de Nederlandse taal en ben je niet bang om de telefoon op te pakken. Ervaring is natuurlijk mooi meegenomen, maar geen eis. En verder is humor een voorliefde voor koffie. Dat is voor jou heel belangrijk, vooral Rob. Of thee en positiviteit altijd mooi meegenomen. Nou Ben je nou geïnteresseerd? Mail dan even naar g.loogman.zfmzandvoort.nl Nogmaals, het uh, e-mailadres g.loogman.nl at zfmzandvoort.nl En wij zouden het leuk vinden als je je aanmeldt... en uh, meedoet aan ons uh, gezellige team... wat wij hebben met de vrijwilligers uh, hier bij ZFM. Toch, Thomas? Ja, zit zeker. er ook al heel ja, lang ja, bij, ja, hè? Ja, dus uh, ja. dus uh, ja, nee, gewoon lekker uh, bij het team komen... Gezellig. en uh, genieten van uh, radio maken. En ook een stukje tv, hè? Ook dat uh, ook kan, je, kan je gaan doen als je ja. dat uh, erbij uh, wil doen. Alles is bespreekbaar. g.loogman.nl Wij gaan naar Spanje. We zijn klaar met gaan Nederland. Gaan naar Spanje, Rob? En we gaan naar Spanje. Ja. Want, uh, ja, daar, het wordt lekker weer hier. Daar maakt ze ook hele mooie <laughs> muziek. En uh, een van de nieuwe singles daar in Spanje in de hitparade is uh, Lola Indigo en La Reina. Ik hey, ik kijk er bukken, maar het is niet zo. yo lo sé, maar ik weet het niet. Ik weet het niet. Ik weet het niet. Ik weet het niet. Ik weet het niet. Ik weet het niet. Ik het niet. Ik weet tu niet. Ik weet het niet. Ik weet het niet. Ik weet het niet. Ik weet dat te laat bent, maar er is geen concurrentie. Ik heb je gehaald, je hebt me gehaald. hebt me gehaald. tu hebt hay que darle hebt me gehaald. Je hebt me gehaald. Je hebt me gehaald. Je hebt me gehaald. Je hebt me gehaald. Je hebt me gehaald. no de la rey na na na na na na na na na na na na na na na na na na The right. Zo, zo, zo, zo. Zijn we meteen ik, wakker. Ik ben he? het niet van je gewend. Nee, hoor. nee, ik ook niet, maar ik vind het wel lekker. Want, ja. Uh, ja, het is ook een grote hit uh, op dit moment in uh, Spanje. Jode Larena. La Reina en uh, dit is een grote hit uh, bij ons. Uh, die ken je waarschijnlijk ook wel, hè? Sam Veld, wel eens van gehoord. Sam Veld, ja. Ja, en uh, heet, uh, de single heet Mi Amor. Maybe I'm not to think my future is somewhere in the room. Like Maybe I'm not for you. Maybe I sound dumb To say that you could be the one to me like Maybe I'm naive, oh yeah, yeah. You got me going like oh you Got me singing like yeah, yeah, yeah Yeah, I was feeling real, oh Till I found you Cause I've been looking for me, I, be I, be I'm old Yeah, I've been looking for me, me, I, be I'm more. Yeah, I've been looking for someone to love her. I've been looking for... Hey. Baby, yo to pongo bien loco you Got me like, oh, oh. You Got me singing like, yeah, yeah, yeah Yeah, I was feeling really real low oh. Till I found you Cause I've been looking for me, me, me, me, me, amor Yeah, I've been looking for me, me, amor Yeah, I've been looking for someone to love For the rest of my life Yeah, I've been looking for me, me, me, Mi Amor en uh, daarmee is het half uh, vier geworden. Tijd voor uh, de evenementen. Wat heb je allemaal voor een uh, mooi evenement gevonden, Thomas? Nou, wellicht heb je het al uh, gezien, erop. Op het uh, boulevard is er een groot feest aan de gang, hè? Ja, zeker. Ja, want de uh, die Events, uh, die hebben... Ja, het is een trendsfestival. Duizenden mensen komen erop af. En uh, de 2024-editie van dit massale evenement... Uh, die is uh, losgebarsten gisteravond bij Bernies. Ehm... Um, ja, meer dan 100 artiesten die daar langskomen. En uh, sinds het bescheiden begin in 2007... Uh, 2007 moet ik zeggen, heeft Lumanistie-events uh, zich op uh, de kaart gezet... als een pure trends en exotisch uitje voor muziekliefhebbers in de regio. En diegenen die avontuurlijk genoeg zijn uh, om verder te kijken... dan uh, nou ja, de standaard grootschalige uh, festivals in Europa... Nou ja, wil je natuurlijk weten... Je, er zijn nog tickets verkrijgbaar. Wil je de, de line up weten bijvoorbeeld... Kijk even op lumonicity-events.nl En daar staat alles beschreven over wat er daar plaatsvindt bij Burnies. Ja, mooi, ja, mooi festival. Alleen jammer dat er inderdaad wel wat klachten waren... van de, de strandbewoners daar. Die zitten ja. direct ja. naast het dat, naast dat festivalterrein. En daar heb je inderdaad wel wat hinder... Ja, in, in ieder geval was... hebben ze één iemand daarvan die heeft 750 euro, 70, ja, ja, euro gekregen... Ja. en dan, ja. ja, met andere woorden, houd dan je mond. Dat is een beetje het verhaal afkopen, daarachter. He? Ja, afkopen, afkopen. ja. Wel 750 euro per jaar, per, per keer dat het ja, uh, dat, plaatsvindt. Maar ja. Ja. maar ja. is dat voor geld, is dat, ja. Nou ja, aan de andere kant, uh, ja, er moet toch ook wel iets georganiseerd ja, kunnen worden. Maar, maar, dus maar dat, los je dat met geld op? Het heeft uh, twee kanten gewoon, ja, dit verhaal. Precies. Nou ja, een ander evenement. Ja, dat is uh, de Ibiza-markt. We hadden het er net over, op. Die uh, vindt plaats uh, met ja, ja, ongeveer 100 aanbieders... verdeeld over kleurrijke kraampjes en uh, busjes... met zomerse Ibiza- en Bohemian lifestyle-producten. En uh, ervaar de ultieme vakantiebeleving... Uh, met een dagje struinen over de markt. Ga op de foto bij de fotoboet. Laat je masseren bij de uh, massagestand. En geniet met een... Verfrissende mocktail in je hand. Van al het mooiste wat de markt te bieden heeft. Zo koop je bij de Ibiza-markt uh, je nieuwe zomervakantie of festival outfit. Goed voor humanicity. ja. Uh, uh, bezoek je een van de vele leuke winkeltjes die er in Zandvoort zijn en strijk je neer op te chillen op het strand. of een van de hippie beachclubs die Zandvoort rijk is. De markt vindt vandaag plaats op het Battlesplein en Boulevard de Favage. tot ongeveer half zeven en dit is gratis. Uh. Nou, zometeen kunnen we nog even na dit programma daar even een kijkje gaan nemen. Een Thomas. lekkere mocktail drinken. Hè? Een lekkere mocktail. Ja, ja dat ja, is ja, niet ja. verkeerd. Ja, en uh, zometeen krijgen we natuurlijk nog Renal in de uitzending. Misschien kan hij daar wat over vertellen. Maar heb jij ze al gezien over de Valenneweg? Uh, de Alfa's? Nee, nee, nee. nee, nee. Oh. Want? Nou ja, dit weekend uh, staat er een. Uh, het Spectacolo sportivo uh, op de planning bij het circuit. Dat is een jaarlijks organiseren zij een grootschalig clubweekend op circuit Zandvoort. En uh, ja, 2024, dit weekend dus, wordt de 26e editie van Spectacolo Sportivo uh, georganiseerd. Dus dat belooft weer een uh, groot spektakel te worden. En de clubleden kunnen, naast, uh, kunnen gedurende dit weekend racen, vrijrijden en circuit trainingen doen. Daarnaast is er een display. Of een uh, display, ja, uh, hoe noemen ze dat? Die paddocks staan vol met al die auto's. Uh, uh, met verschillende Alfa Romeo's. Dus. Um, zal het is altijd een leuk festival? Ja, ja, zeker. Daarom is het al zo lang op het circuit natuurlijk. Ja, ook. ook elk jaar weer een uh, groot succes. Ja. Maar ik denk dat die auto's met name morgen zullen komen naar Zandvoort. Dat, dat gok ik ook. En ja, wil je nou weten inderdaad uh, hoe laat waar, wat plaatsvindt en wil je een kaartje hebben? Kijk even op www.alfaclub.nl. Oké, okay, dankjewel weer. En uh, straks uh, gaan we het uh, hebben, uiteraard, over de Formule 1. We hadden het net over uh, Rindel om uh, kwart over vier in de uitzending. Maar we hebben om vier uur ook de kwalificatie van de race op uh, Spielberg uh, in uh, Oostenrijk vandaag. Ja. En uh, ja, Max die heeft net uh, de sprintrace uh, gewonnen. Op zijn slofjes uh, zouden we bijna willen zeggen. Nou ik moet zeggen die McLaren's die gaan ook steeds B beter hè. Die gaan als de brand weer. Ja. Dus uh, nog wel een dingetje om daarmee rekening te houden. Ook zo meteen uh, bij de kwalificatie. Uiteraard gaan wij die ook volgen hier bij de Zandvoortse Radio. Dus uh, lekker blijven luisteren en genieten van uh, heerlijke muziek... die wij nog uitgekozen hebben voor je. Tot aan vijf uur vanmiddag. Zandvoort op zaterdag. En dit is... Uh... Ja, wie is dit? <lacht> Ik denk, dat komt niet aan, maar nee. <lacht> nee ja, jij ja, had het over de brandweer. Ik heb nog wel een bericht zometeen over de brandweer. Oh, de brandweer. Oké, okay, horen ze dadelijk naar Toontje Lager. Het was koud, het was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 Veel het I'm yeah. Thomas, Frank, boeien. Nee, bijna. Ja, het lijkt er wel een beetje ja. op, hè? Ja, dit, dit was Toontje lager. Welke film? Uh, net reddertjes als in, in de film uh, Ik wil het. Een kaartje voor vijf gulden uh, van de film. Van vanavond ken je die plaat nog van, uh, van uh, ja? Bloem. ja ik Bloem. Bloem, even over nadenken. Nee, ik ken wel die film van Redditjes in Kanegroen. De Reddertjes, ja, die ik, ja, die ken ik ook die nog. Die ken je ook, hè? Dus al een hele tijd geleden, hè? <laughs> Toch? Ja. Dat die film was op tv. Ja, ja, ja. ja. Ja, nou ja, zeker. Oh ja, je had het over Frank Boeijen, weet je wat? Dan uh, gaan we het verschil eventjes uh, zoeken. Tussen Frank Boeijen en... Uh, nou ben ik toch de, wel benieuwd. Toontje Lager, even kijken of het een klein beetje hetzelfde klinkt. Want uh, zo klonk uh, dan uh, Frank Boeijen in uh, diezelfde uh, jaren tachtig. Met zijn hele groepen bij en Zoals Linda. Je zingt, met ogen. Wat is er mis, wat kan voor je? Nou, nog goed gekomen zijn hè? tussen Frank Boeije en Linda. Nou, dat vertelt het verhaal van deze single niet. Wel lekker een nederpop uit de jaren 80, Inderdaad, Frank Boeije groep. En Linda, oh Linda. Het is toch wel wat anders, Frank Boeije. Ja, toch. Ja, nou, het is Het is net even wat anders, maar het is ja. een beetje die nederpop muziek ja. uit de jaren 80. En we gaan het hebben over de brandweer, want daar heb jij nieuws over, hè? Nou, ja, nou ja... Over de brandweer zelf, of... Meer de, de Veiligheidsregio, die hebben een uh, oh, bericht... Oh, ik dacht uh, uh, dat je het over dat kunstwerk had bij de brandweerkazerne. Nou ja, daar kunnen we dat het ook over. Dat is ook over, mooi, redden. hè? Dat die ziet er heel die, mooi uit. Ja, daar komt er een mail de raam uit. Ja, geweldig. Heel apart geschilderd. Ja, ik ga er toch even langs rijden of je nou echt uit het raam hoort. En het is leuk, want ik kan alvast verklappen, wij zijn met ZFM daar een timelapse aan het maken. Dus die gaan wij binnenkort ook... Uh, op uh, onze media verspreiden. Oké, okay, oké. Okay. Hoe hangt die naar nou buiten dan, die, uh, die c-mail? Wat zeg je nou? Hoe hangt die naar nou buiten dan, die c-mail? Nou ja, dat is de verrassing, hè. Oké, okay, oké. Okay, dat zie je op de timelapse. <laughs> binnenkort uh, Moet niet op alles het, verklappen, hè? Binnenkort op het uh, tv-kanaal. Of, of uh, even zelf langsgaan bij de oude brandweerkazerne. Als de brandweer naar de brandweerkazerne Precies. gaat. Precies. Nou ja, de veiligheidsregio Kennenblad, daar gaat volgende bericht over. Nou ja, we hebben natuurlijk een nat voorjaar gehad. En uh, daarmee is het risico op de natuurbrand in de regio uh, Kennemerland op dit moment toegenomen. Want de grondplanten en bomen in het tuingebied zijn uh, inmiddels erg droog. Daarom uh, um, uh, komt de Veiligheidsregio deze week met tips over wat je zelf kan doen... om een natuurbrand te voorkomen en wat te doen als je er een tegenkomt. Nou ja, oplettendheid uh, uh, is volgens de VRK al snel zorgen voor een natuurbrand. Of onoplettendheid, sorry. Een brand die zich, zich uh, zeker in de droge periode snel en onvoorspelbaar kan ontwikkelen. Door het vochtige voorjaar groeit de uh, vegetatie als een gek. Al dus uh, Remke maken van de VRK... Als het binnen een paar dagen weer droog is, kan dat toch gevaarlijk zijn. Daarnaast wordt het zomers ook warmer doordat het klimaat verandert. En dat heeft volgens Hoedemaker ook invloed. Vroeger had je een uh, natuurbrandseizoen in de zomer. Maar nu zie je dat het aan het eind van de winter of begin van het voorjaar ook nog heel droog is. En daarmee neemt het risico toe. En uh, krijgen we ook steeds meer te maken dus, uh, met branden in de natuur. Het actuele risico op een natuurbrand wordt bijgehouden door een uh, landelijke melder... En regio Kennemerland zit op dit moment in fase 2. Dat is de hoogste fase. Dit geeft aan dat de kans op een natuurbrand aanwezig is. En terreineigenaren, natuurbeheerders en hulpdiensten zijn in deze periode extra alert. Maar vragen ook aan bezoekers om gevolgen van natuurbranden te beperken. Jeetje, dat verwacht je helemaal niet na de, de meest natte periode die nee, we ja, net daarom, achter de rug hebben. Dat is precies wat ze zeggen, want je zou zeggen dat het uh, allemaal wel uh, redelijk goed zit. Maar het uh, droogt dus heel snel uit. Ja, nou ja voor grote branden trouwens. Hè, ook uh, inderdaad uh, in de duinengebieden gebruiken ze die uh, bambi-buckets ook wel eens uh, voor... Een paar jaar geleden was er een oefening hier in Sanford. Ken je dat, of niet? Bambi -bullets. Ja, dat is zo'n zo watersak, zeg maar, onder een vliegtuig. En uh, oh, ja, ja, een omgekeerde ja, ja. paraplu is het ja, eigenlijk ja, een beetje. Klopt, zo ja. moet je het uh, zien. Ja, de, als dat en, vliegtuig jouw uh, zwembad even leeg trekt, dan is die leeg ook. Dan is die zo, leeg ook. En dan ja. uh, kunnen ze daarmee uh, dan uh, de branden voorkomen. Maar dat ziet er altijd heel uh, tevalt, spectaculair uh, uit. Uh, spectaculair ook. uit, tevalt, natuurlijk. Uh, waarom ze komen, is dan helemaal niet leuk dan? Nee, nee, nee, nee. nee. Maar goed, de oefening was een paar jaar geleden bij het circuit deden ze die. Dat ja, was uh, spectaculair, ja. zeker weten. Nou ja, dankjewel weer voor het bericht van de Veiligheidsregio. Kennen mijn land, Zandvoort op zaterdag. En ik weet dat er wel een uh, liefhebber uh, uh, op dit moment zit te luisteren naar uh, de Zandvoortse radio. Dus speciaal voor de Japio, deze van Shirley uh, Roll. Een lekkere klassieken van uh, Shell Roth. En in die evening... We gaan nog een beetje zonnige muziek draaien. Thomas, heb je er zin in? Sowieso. Of wil je een beetje, beetje oververhit? Nee, nee, nee, nee. Nee, valt dat mee? Nee, het is nu goed te uithouden. Oké, okay, ja. Nou, jij zit al vanaf tien uur vanmorgen hier in de studio. Top. Dus uh, gewoon nog even volhouden tot aan vijf uh, uur vanmiddag. Dan komt het allemaal goed. En dan gaan wij uh, lekkere zonnige muziek voor je draaien. Ik ga denk hier, ik even de cha-cha dansen. Ja, doe dat maar even. Ga dat uh, maar even doen op Duitse plaats. En dan uh, kunnen we zien uh, op www.zfm-live.nl Het was uh, Sailor en uh, La Cumbia, zo op de zaterdagmiddag. Nou, daar hebben we de, de zon gehad en uh, we hoorden straks uh, in het weerbericht... dat er weer wat slechter weer aan gaat komen. Eén weekje, ja, hè? Ja, één weekje en dan uh, zijn we er weer vanaf. En dan gaan we weer uh, richting het weer, gelukkig maar. Maar wij gaan je alvast een uh, klein beetje voorbereiden... op die ellende die er dan weer uh, aan gaat komen. En dat doen we met uh, deze van uh, Skip o Ice en Standing Outside in the Rain... is het nou nog niet zo ver, hè? Dat we de regen naar beneden krijgen, Thomas. Nee, nee, nee. Nee, nee Mooi weer ook. En tot half zeven nog de Ibiza-markt op het Badhuisplein en de boulevard. Dus kan je lekker genieten van die honderd kraampjes die er staan met allerlei mooie artikelen. Dat allemaal hier in Zandvoort aan Dizzy. En we gaan een, een plaat uit de top 40 draaien. Welke wil je horen? Doe maar uh, Houdini. <laughs> echte Ja, jullie er aan komen. Wat aan de daar ben je ook, hè? Ja, oké. Nou, daar komt hij aan in. Ja. <laughs> Met, uh, je hebt het al meegemaakt met Self Control, uh, bijvoorbeeld, van Laura ja. Branigan, Dat daar een nieuw festival gekomen is. Maar ik ken hem zo, niet van deze. En Zo zijn er ook... Uh, nou, is dit ook een oude plaat, uh, trouwens? Uh, jij weet het, uh, Marco, Volk, van wie maar, die het is? Het is Smoky. Sorry? Smoky. Smoky? Nee, het is uh, Chris Norman en uh, Susie Quattro. Ja, Quattro ja. uh, voor de helft. Oké, okay, oké. Okay. Dat is 1 nacht. Oké, okay, oké. Okay. Nou ja, helemaal goed. Ik, uh, ik keur hem goed. <laughs> nou ja, in ieder geval uh, weer een oud plaatje gebruikt voor een uh, nieuw plaatje. Zo uh, gaat dat tegenwoordig, toch? Ja, ja, ja. Dat. Zeker. Nou, ja. Tegenwoordig scoren ze daar de grootste hits mee, meteen. Uh, dat, dat is ook zo. Omdat, uh, omdat er toen uh, goede muziek gemaakt werd, uh, natuurlijk. Toen wel nog, ja. Ja, ja, <laughs> <nee>, oké. <okay>. Ja, <laughs> dat, dat, dat bedoel ik. Maar. Uh, Zometeen uh, het derde uur met daarin onder meer en Marco Temes. Hij heeft hier een heel mooi stuk uh, proëzie meegenomen naar uh, de studio. En vandaag gaat het over: ja, we zitten midden in het uh, EK. Dan gaat het ook over het uh, EK, dat uh, net uh, na vier uur. En ook in het volgende uur, uiteraard, Rendo Lawson. Tot zometeen na uur gaan we kwalificeren.